Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Sanne Rambachs uit Goorlen heeft in de Bosse Verkadefabriek de zesde editie van de conservatorium Talent Award gewonnen. Met deze overwinning won de studenten Zang van het conservatorium in Tilburg een geldprijs van 5000 euro. Zij liet in de finale acht medefinalisten achter zich. Sanne heeft een formidabele stembeheersing. Al dus de vakjury. Vandaag in Goorlen Kastanjerok, een festival met de hele dag live rockmuziek. En het wordt georganiseerd door de familie Abrahams. Kastanjerok vindt zich plaats op en rond het erf van hun boerderij in het buitengebied van Goorlen. Het is een kleinschalig festival in de buitenlucht waarbij de sfeer de belangrijkste factor is. Vandaag zijn daar optredens te zien van Deep White, Jeremiah, Temporary Madness, The Dark Woes en NBR. En nog meer bandjes. Morgen, dan is het zover. De streetrace in Goorlen. Het wordt druk in Goorlen, want de meeste wedstrijden zitten al vol. Nou, wat ik uh, gezien heb is bij de funklassen zitten we helemaal vol met de mandjes. Ja, daar de, de, de mogen er maar 50 in de baan. Dus uh, in het parcours 50 tegelijk. Nou, dat is vol. Uh, de kinderen zitten we richting de 100 kinderen die mee gaan uh, doen. En dan uh, hebben we de NK-dames, dat is een wat kleinere klas... ...omdat uh, de Nederlands kampioenschap-dames... Uh, ...ja, er zijn gewoon wat minder dameslicenties op dit moment... Hè, ...dus die echt in het wedstrijd, uh, wedstrijdsegment zitten, zeg maar. Dan krijgen we die wedstrijd met die ex-professionals... ...daar waren er vorig jaar twintig... 20... Dit jaar zijn dat al 26. Toevallig nog toegevoegd uh, gisteravond nog Johnny Hogeland en Gerd Jacobs. Weer twee van die hele bekende uh, koppen uit de Tour de France en zijn nog regelmatig op televisie. Tweede Pinkse dag, morgen dus. De streetrace in Goren. Alles concentreert zich bij het Jan van Besouw, want daar komt iedereen samen. Voor meer informatie, kijk op de Facebookpagina. Tot besluit het weerbericht. Vandaag is het rustig zomerweer met temperaturen van 21 tot 24 graden. Morgen op Tweede Pinsendag hetzelfde weerbeeld. En dinsdag en woensdag worden behoorlijk natte dagen. Tot zover het Lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepolen.nl